ZFM, verkeersinformatie. Dit is er van de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam... bij knooppunt 4 kilometer langzaam rijden door bergingswerkzaamheden. Op de N201 uh, uit Hoorn-Hilversum... 2 kilometer file bij de A2. Richting Uithoorn bij Vinkeveen... 2 kilometer file. In beide gevallen door een ongeluk uh, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB, verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.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 I've cried my last cry. I'm out the door, babe. This other fish in the sea.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 ja, ik heb begrepen dat uh, de officiële opening echt om acht uur is. Ja. En de inloop vanaf van half acht uh, ja. daarvoor. Ja. Nou, iedereen is van harte welkom. En gratis, dat dus gratis toegankelijk. Uh, dat wordt georganiseerd in samenwerking met de culturele partners van de Krocht. Nou, even dat programma. Het programma bestaat vandaag uit de middag en een avonddeel... vol muziek, dans en zang. Om uh, Tussen twee en vijf hebben we een start met een speciaal gelegenheidskoor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 Wij zeggen: Goedemiddag naar Omi en cheerleader. En zometeen dus de krocht.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 uh, meneer Bluis, um, Gert-Jan, ah. hij zingt zelfs mee, he? hij kent het, hij kent het. Vertel eens, ben je nu trots als je dit zo ziet? Ik vind het hartstikke mooi dat het gebouw klaar is. Het heeft we al wel langer geduurd met wel hobbels te nemen en nog wat hobbels te nemen. Maar het is hartstikke mooi dat we nu met, het koren, met de koren beginnen, die hier ook gaan repeteren.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 En dat is echt de moeite waard hoor. Absoluut. Ja Ger, wij, ik ben vorige week uh, naar uh, de bootleg... Of nee, de, de, de rooftop geweest. Ja. In, uh, in Theater De Koch, Dat was de, de, de try-out om uh, de kaartverkoop uh, te oefenen. En uh, de, de drankverkoop en uh, allemaal dat soort dingen. En uh, ik moet zeggen dat het inderdaad een heel fijn uh, theater is. Heel gezellig, heel intiem. Dus... Uh,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 Jij hebt zijn nummer, hè, Rob? Ja, ik heb zijn nummer gewoon, hoor. En hij zingt trouwens zelf in Zangvoort, hè? Zo heet dat koor tegenwoordig, toch? Hoe heet dat koor tegenwoordig? Zangvoort. Dit koor? Zangvoort. Nee, het koor heet Zangvoort. Ja. En de andere koren, ja, dat zijn de en het vrouwenkoor...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 Accent. Here we go again. This is Phenomenal hit. hits. Yeah. <laughs>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 It smells like you every day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 I bet smell like you Every day discovering something brand new komen we uh, lekker in de oude disco-stijl uh, uh, hier bij Zandvoort op zaterdag. Uh, TSOP, hoorde je zo uh, hier op de radio, Richard. Lekker ja. zonnetje vanmiddag. Het is warm, de kachel hoeft uh, niet aan hoor, hier. Nee, met de zon is het al, uh, wordt het snel warm hè, hier in de studio. Zeker weten. Wil je meekijken trouwens uh, op, uh, op, uh, naar de radio? Dat kan via www.zfm-live.nl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 Kunnen zetten tijdelijk. Oh, dat is wel een mooie plek, hè, voor die Oekraïne. Uh, ja, hebben ze, ze zeezicht. Ja. Uh, ja, keurig oh, en een eigen parkeerterreintje erbij. Uh, nou, helemaal goed. Uh, ja. We wachten het af, uh, Richard. Zodra lekker uh, Willem van Oranje. Daar gaan we even contact mee opnemen. Nee hoor, met uh, Richard die uh, tegenover uh, mij uh, zit. En dan. Uh,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 Hanging in the window In the evening on a Friday night Little light is shining through the window Let's me know everything's alright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 Summer, the jasmine's in bloom July is dressed up And playing her tune And I come home From the hard day's work Reach out to hold me In the evening when the day En even of het uh, zomer is met de summer breeze van uh, Seals Crofts.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 En dat klopt ook wel, want ze hebben verder niet verlengd of het dingen dubbel gedaan of zo. Het was echt een hele mooie musical. Een beetje vergelijkbaar met Soldaat van Oranje. Waarom zeg ik dat? Die hebben ook draaiende tribunes. En bij Soldaat van Oranje ben je daar geweest? Nee, ook niet. Daar heb je bijvoorbeeld, daar zit je in een hangar en dan gaan opeens die deuren open. En dan komt de koning in die stapt uit zo'n vliegtuig.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 Dat was vroeger één provincie, nu is het tegenwoordig Noord- en Zuid-Holland. Maar je zou kunnen zeggen dat Nederland was eigenlijk Holland. En daar staat ook wel Zeeland bij en ook wel Utrecht. Maar eigenlijk was Holland de machtige provincie. Met bijvoorbeeld Amsterdam was het in de Gouden Eeuw... was dat ongeveer de meest machtige stad van de wereld. En we hadden natuurlijk ook een heel machtig leger En nou ja, het VOC en zo, dat verhaal ken we natuurlijk allemaal. Dus heel veel mensen dachten dat Nederland en Holland hetzelfde was.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 Naar, naar voren. Ja, en er wordt uh, ook uiteraard uh, weer flink in uh, gezongen in deze musical. zeker Daar is het uh, de musical voor uh, natuurlijk. En ook het uh, Wilhelmers van Souwen. Dat, uh, dat kwam vast en zeker langs uh, ja, tijdens uh, de musical. Nou, wij hebben dat ook uh, trouwens tot uh, slot van uh, dit uh, stukje. Het tweede gedeelte van uh, Wilhelmers van Souwen. alleen dan uh, in de uitvoering van uh, Davina Michel... Zoals ze dat deed voor de Dutch GP 2021 hier in Zandvoort. Helemaal enthousiast uh, natuurlijk voor de Dutch GP, die toen weer terug was uh, hier in uh, Zandvoort. Zoals dat uh, voor het laatst ook was in 1985. We gaan op naar het nieuws: en, uh, weer van uh, drie uur en daarna zijn Riesert en ik nog uh, twee uur lang. Met dit radioprogramma uiteraard ook weer live verslag vanaf uh, de Krog. En daarvoor gaan we contact opnemen met Hans Zimmers.